Programma. Met andere woorden, uh, waar kies je voor? Een van de punten waar ik me onmiddellijk aan verbonden heb, dat is dat je op zorgsector niet moet bezuinigen. En straks krijgen we dus, dan weten we, ik denk ook dat dat met de september uh, circulaire is, dus verderop in het jaar, dan weten we pas wat er op ons af gaat komen. En dan kunnen we beslissen van waar wel en waar niet. Dan ga je keuzes maken. Ik begrijp het goed. Waar moet u het mee doen? Ik begrijp het goed dat u al wel een visie heeft over waar u het niet wilt vinden. Of kunt vinden. Maar dat u nog geen visie heeft over waar u het wel moet halen. Weet u hoe breed, hoe, u hoe breed dit terrein is waarop je alles moet bekijken? Ja. Ongeveer 144 bepaalde posten waarop je moet kijken wat wel en wat niet. Nee, tevreden, dat, we, dat, we, dat doe... moet je niet zo doen. Hè? Nee, hij is niet tevreden over het antwoorden, moet je even nee. meer doen. Dat mag hoor, dat mag. Dat mag. Bij verkiezingavond U mag uw keuze nog herzien. Ik, mag, ik, ik zag een nieuw gezicht, die wil ik toch graag even de vraag altijd gunnen. Er is mij iets niet duidelijk, meneer Simons, wat betreft uw versoepeling ten uh, te gunste van de horeca, uh, wat betreft de sluitingstijd. Wat verstaat u onder versoepeling van de horeca? Versoepeling niet met sluitingstijden, maar met vergunningen. Als je praat over een vergunningstelsel, dan uh, hebben wij in ons programma een aantal dingen staan waar we minder regels, meer servers. Met andere woorden, dat het makkelijker is om bepaalde dingen tot stand te brengen en... ...dat je daar niet zoveel wegen voor hebt, wat niet te gecompliceerd. Tot, wat tot strand stand brengen? De, de, de, neem de sluitingstijd nou eens. Nee, alleen sluitingstijd op het strand. Daar gaan we straks over in beraad. Er zijn een aantal mensen die, die willen dat vroeger hebben, die willen dat later hebben. Straks, we hebben dus de APV pas geleden in de raad vastgesteld... ...en daarbij hebben we daarnaar gestreefd om die gelijk te houden aan wat het is. En dan gaan we straks in beraad, samen met u, samen met degene waarmee we inspraak willen hebben... ...om te zeggen, wat moeten we ervan maken? Moet het veranderen of moet het zo blijven? Oké, okay, dan moet je het even meedoen. Het proces wordt geschetst, maar je krijgt geen inhoud. Ja, ik heb nog een vraag. Um, ik hoor uh, dat het uh, economisch heel erg slecht gaat. Dat is natuurlijk heel triest, ook voor de gemeente Zandvoort. Uh, ik merk ook dat uh, de politiek een beetje de Pavlov-reactie schiet door uh, gelijk over bezuinigingen te hebben... Um, ik heb eigenlijk een vraag, uh, we hebben een enorme mooie parel aan zee in onze handen. Wat uh, kunnen wij met die parel gaan doen en wat uh, denkt de OPZ daarmee te gaan doen? We hebben pas een uh, structuurvisie opgesteld, daar staat heel veel in wat we kunnen doen. En die richting die is heel bepalend voor de, alle plannen die we in het vervolg gaan maken. Met andere woorden met die structuurvisie, daar heb je een mantel. Waarin je alle bestemmingsplannen en ontwikkelingsplannen kunt ophangen. En ik denk dat in de structuurvisie een aantal dingen staan ten aanzien van sportterrein, sportpool, bij uh, de omgeving van het circuitgebied. Uh, hoe de, de ruimte ingericht moet worden. Er staan dus een aantal, groot aantal denkrichtingen in waar we straks keuzes in moeten gaan maken. Ja, dit, dat is de kostenkant van het verhaal. Ik heb Laten... het over de opbrengstkant van het verhaal. Dat moet nee, ik het even Het heeft niets met kosten te maken. Dat is de kwestie van keuzes die je maakt. En zegt, hoe moeten wij zandvoort ontwikkelen tot die parel die u noemt. En over dit onderwerp is het nu het laatste woord voor vanavond gevallen. Dank. Een prangende vraag aan uh, Carl Simons. prangende vraag. We zitten in reservetijd. Ja, een prangende vraag. Er is, uh, in de loop van 2002 is er 600.000 euro gereserveerd voor het renoveren van de krocht. Waar is dat geld gebleven? Specifiek is dat een vraag aan de wethouder van is vraag financiën? Nee, nee, nee, nee, nee. Is dat Hij had het over hij had het over van de klok. Ja ja ja kort antwoord. En er was een vraag uit, vanuit het publiek uh, thuis van hoe zit dat? Nou uh, ik toen de tijd als wethouder samen met meneer van Leeuwen hebben we 600.000 euro opzij gezet. 600.000 euro. Om dit te renoveren en nieuw te maken. En dan is het in de loop van het proces van het Louis-Davidskaree. De twijfel. Uh, weer een besluitje terugdraaien. Wel groter, geen plan. Is, waar is dat geld? Korter, ik wordt gemaakt tot kortheid. En wilt u antwoorden, kunt u antwoorden, mag u antwoorden. Ik, ik heb, uh, ten aanzien van de krocht heb ik aangegeven dat we willen renoveren. Dat dat nodig is. En dat als we rondkijken dan zullen we het allemaal met elkaar eens zijn. Ik kijk even naar de wethouder van Financiën. En... De andere wethouder die dus misschien kunnen aangeven of dat geld nog gereserveerd is. Ik heb geen idee, moet ik eerlijk Kijk, zeggen. Stop stoppen even met het onderwerp. Jij kijkt. Jij gaat met hem aan de beurt komen. Wilfred, zeker. Ik dacht, je wilde reageren. Nee, nee, gaat goed. Maak je geen zorgen. Ben je naar huis? Nee. <lacht> ja, last nee, ja. but not least. Enerzijds een vermoeid publiek. Anderzijds natuurlijk de zorg komt u nog over. Maar ook het laatste woord. Het is behoeid bekijkt. Nou, nou in tegende, ik wil nog even een opmerking maken naar de heer Demmers toe. Wanneer hij zes ton gereserveerd heeft. Dan denk ik toch wel dat je er zo serieus mee bezig bent. Dat je gaat opletten waar het blijft. En uh, hij is het gewoon kwijtgeraakt. Oké. Okay. Er is geen antwoord. Maar het wordt een gevecht. Volgens mij willen jullie dit allemaal niet, hè? geloof ik. Nee. Nee, ik hoor wel allemaal reacties uit de zaal van dat ze het proces niet zo willen. Gaat dat goed? Waar is het nou? Dat geldt. <lacht> ik krijg, u moet het even. Ja, het is, ik, ik verg, dat vergt nog erger onderzoek. Ja. Wilfred Tatus, pak je tijd. Iedereen is er nog helemaal klaar wakker. Twee minuten gaan nu in. De VVD, dames en heren. Belgaat Tates, ja, luisteraars. Hartelijk dank. Uh, het beleid wat de komende vier jaar door de VVD gevoerd gaat worden. Dat is vier jaar geleden al ingezet. Uh, dit college dat heeft uh, denk ik met, uh, met veel standvastigheid een aantal problemen overwonnen die er absoluut waren. En uh, wij hebben met name ingezet op uh, de woonkwaliteit hier in Zandvoort. En combinatie met uh, de economische... ...en toeristische structuur die we eraan gegeven hebben. Wij hebben, dat is dan dit college geweest... ...maar waar de VVD een behoorlijke inbreng gehad heeft... ...een nieuwe VVV hier in Zandvoort opgericht. En de vruchten daarvan, die moeten we de komende vier jaar plukken. Er is een, een pension en een hotelbeleid uitgestippeld. Er ligt panklaar in de kast een parkeerbeleid... ...wat de nieuwe raad zo kan besluiten. En ik denk dat dat in april, mei al kan gebeuren. Waar ik niemand over heb horen spreken, en dat is de woonkwaliteit hier in Zandvoort en dat is het groen. Ik heb allerlei posters gezien: van het groen moet je doen en wij doen het en zus en zo. Nou, nee, de VVD doet het. Want wij hebben erg veel uh, inspanningen verricht om Zandvoort groen te krijgen. We hebben een groen beleidsmedewerker aangesteld en dames en heren, dat gaat geld kosten. Er zijn. Honderden bomen hier in Zandvoort verdwenen en om die terug te halen, dat kost zonder meer een miljoen euro. Om de bomen die achterstallig onderhoud hebben en die we toch wel graag willen bewaren, kost zes ton. Dat zijn allemaal dingen die wij tegen zullen komen en juist in die periode dat wij wat krap in het geld komen te zitten. Nou kan je uh, gaan bezuinigen, je kan ook gaan investeren en proberen daar geld te uit te genereren. Uh, en zeg maar, we gaan hier in Zandvoort anticyclisch te werk. Het gaat slechter. Wij gaan geld genereren in het toerisme, in uh, het uh, bedrijfsleven en in het verblijfstoerisme. Ik denk dat we op die manier, op de beste manier... Ja, dank u voorzitter. dat dat de beste manier kan zijn om de zorgen die wij uh, tegemoet gaan het hoofd te bieden. Waarvoor dank. En applaus. Welkom. dan. Vragen? Publiek. Nou, het was duidelijk begrijp ik. Ja, nou niet voor iedereen. <lacht> ja, u hebt wel een vraag? Nee, nee. U zat nu van uw neus. <lacht> daar komt hij, meneer Renners. Ja, Wilfred, daar komt hij. Waar, waar is de stol gebleven? Waar is hij nou? Uh, ik begrijp dat u zich als familie daar erge zorgen over maakt. U weet het? Ik weet alles. Nee, ik weet het niet. Ik vind het heel positief, want het is de enige die iets zegt over hoe die de bezuinigingstijd denkt eh, door te komen en daar een oplossing voor denkt te vinden. En dat is dan anticyclisch investeren. Ik zou graag een paar voorbeelden willen horen welke investeringen u dan denkt te doen, waardoor u zeg maar kunt bezuinigen. Dus welke investeringen u doet die dus toch geld opleveren in de begroting. Goeie vraag. dacht ik zo. Nou ja, in de, eerste, in de eerste plaats, eh, dat ligt voor de hand denk ik, dat is de toeristenbelasting. Wanneer wij de toerist, het toerisme kunnen stimuleren, meer bezoekers naar Zandvoort krijgen, met name eh, het, de, het nachtverblijf, eh, dan is dat al direct eh, zichtbaar in de gemeentebegroting. Een ander punt is, en dat is een keuze die gemaakt is... Dus het is niet de keuze die we nu gaan maken, maar die gemaakt is. Dat is dat bijvoorbeeld het evenementenbeleid, dat dat een speerpunt is van de economie van Zandvoort. Dat trekt mensen naar Zandvoort. En dat is dus iets wat je ook kunt stimuleren. Uh, wat wij zeer onlangs bereikt hebben, dat zijn het aantal geluiddagen voor het circuit uitgebreid met 12, waardoor we internationale evenementen naar Zandvoort kunnen halen. Dat is dus niet alleen het dagtoerisme wat daar versterkt wordt, maar internationale uh, races, uh, wanneer het uh, races betreft, want ook andere mogelijkheden zijn er natuurlijk voor de exploitatie van het circuit, uh, levert ook een uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, nachtverblijf. Uh, ...direct is dat terug te vinden op de gemeentebegroting. En zo zijn er nog een aantal dingen te bedenken natuurlijk die Zandvoort zullen stimuleren. Een paar voorbeelden, terwijl u blijft u rustig staan. Niet, niet te vergeten natuurlijk de kwaliteit van het strand om die te verbeteren... ...waardoor uh, Zand, uh, Zandvoort die, en dat is een heel interessant gegeven... ...en dat zal er zeker de komende jaren uitkomen... ...de badplaats is, de recreatieplaats is van de metropool Amsterdam... Uh, dat wordt zeer versterkt en dat uh, betekent dan ook uh, zonder meer een toevloed van uh, bezoekers uh, naar Zandvoort. Een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de Amsterdam Beach-bus. Amsterdam Beach-Zandvoort aan zeebus die gaat rijden in uh, mei. En wij verwachten daar uh, bijzonder veel van. Niet alleen dezelfde toeristen, ja u wilt me onderbreken, maar. Uh, niet alleen dezelfde toerisme die er gewend zijn, bijvoorbeeld de Oosterburen of wat dan ook. Nee, er zijn 300 verkooppunten in Amsterdam waar gasten een kaartje kunnen kopen om met de bus naar Zandvoort te gaan. Vergelijk het met de Zaanse Gans, Volendam, Edam enzovoort. Waar vele toeristen uit het verre oosten en uh, andere landen die wij nu nog niet uh, onder onze bezoekers hebben. Maar dan absoluut en niet alleen is het belangrijk dat zij komen maar over enkele jaren ook hun kinderen en kleinkinderen ik blijf in de volgorde laten reageren 1, 2, 3 Vier. Vijf. Ja. goedenavond ik had een uh, vraagje meneer Tatus uh, hij, hij heeft nu vier jaar beleid hier, uh, uh, uitgeoefend hier in het dorp uh, als ik door het dorp heen kijk zie ik steeds meer panden opstaan waarop staat te huur te koop, leeg Permanent leeg, outlet. Ik moet zeggen om toeristen naar, een, naar, naar, een, naar, naar zandvoort toe te lokken. Maar ik denk niet dat de meeste mensen uh, erop zitten te wachten om hier een, uh, ja, een beetje een doods dorp rond te... En de vraag, en de vraag... Wat denkt u daar in de komende vier jaar aan te gaan doen? Want de afgelopen vier jaar is het niet gelukt. Ondernemers... Nou, ik vind het, uh, ik vind het een uh, erg gekort door de bocht conclusie die de heer Verstegen trekt. Het is natuurlijk volstrekt onmogelijk dat de financiële en nu de economische recessie uh, hier in Zandvoort uh, zomaar eventjes opgelost kan worden. En in eerste instantie zelfs tegengehouden kan worden. Want dat is zelfs wat hij van het college van BNW van Zandvoort uh, verlangt. Natuurlijk hebben wij allerlei uh, zaken gedaan om dat te voorkomen. Om de kwaliteit in ieder geval van het uh, dorp te bewaren. Zijn de huiseigenaren aangeschreven dat ze in ieder geval uh, hun pand moeten onderhouden. Zodat het er niet verwaarloosd uitziet. Dat is iets wat je wel kunt doen. Voor de rest zijn de mogelijkheden bijzonder beperkt die je als college kunt doen. Om de landelijke en mondiale recessie uh, in je eentje te lijf te gaan. Quixote is uit de mode. Korte vraag, want we zitten straks een minuut over de tijd. Maar dat gun ik hem van harte. Nou, Ik, ik wou eerst zeggen dat ik uh, vraag, toch wel, vraag. Toch wel uh, een vraag. heel goed antwoord vond van de heer uh, Tatus. Ja. Ik wil een vraag stellen. Uh, wat belangrijk is, is dat er in het centrum, dicht bij de winkels, nu het parkeerfonds is, ook wordt ingezet om parkeergarages en parkeerfaciliteiten te creëren. Waardoor die leegstand terug gaan gaan. En wilt u dan aan de inkomstenkant van die parkeerexploitatie... want de raad zegt altijd... het moet wel geëxploiteerd worden. Ja. Wilt u dan aan die inkomstenkant... ook de toename van de toeristenbelasting meerekenen? Kort antwoord. Ja, bijvoorbeeld. Of nee. Uh... Alle, alle, nou, andere, nou, ik, alle andere je zaken zijn, dat levert meer elke, toeristenbelasting op. Elke, elke, en ik denk dat dit ook meer toeristenbelasting oh, oh, optelt. Elke, Wilt u dat doen? Elke, elke vraag wil ik over nadenken, maar er is, er, is, er is één zaak en dat is heel belangrijk. De gemeenteraad die heeft een garage besteld. Die garage wordt gebouwd en die garage moet betaald worden. En wat mij betreft door de gebruikers. En dan kunt u zelf wel invullen uh, wat uh, mijn antwoord zal zijn. De Meneer achter u. Nee, dat kan ik niet. Maar... De meneer achter u. Ja, ik hoorde net het blijde nieuws dat onze geluidsdagen voor het circuit zijn verruimd naar 12 dagen. Dat levert denk ik heel wat extra toeristen op. Wat mij is opgevallen de afgelopen jaren is dat bij de aan- en afvoer van toerisme die op het circuit komen, nogal wat radicale maatregelen zijn genomen om ze zo snel mogelijk weer het, uh, het dorp uit te fietsen. En de vraag? De vraag is uh, of uh, de VVD voorstaat dat deze toeristen ook het dorp in mogen komen. Uh, absoluut en daarvoor zijn afspraken gemaakt met het uh, circuit, althans met de directie van het circuit. Dat er altijd routes aangegeven worden om naar het centrum te komen. Het wordt veelal zelfs omgeroepen op het circuit. Er kan gevlaaierd worden door de ondernemers om de mensen zo lang mogelijk in het dorp te houden. Zodat de verkeersstroom uh, vloeiend kan verlopen. En dat zijn maatregelen die uh, eigenlijk... Meneer Taats, er staan hekken. Om de, ...om de toeristen tegen te houden. Nee, nee, nee, nee, nee. Dat, uh, dat is namelijk iets wat voor mij heilig is. Zodra er een belangrijke circuitdag is... ...dan rij ik de route om te kijken of die hekken wel weggehaald zijn. Er zal, er zal op bepaalde punten wel eens iets misgaan... ...maar uh, we spannen ons enorm in als gemeente... ...en dat is niet de VVD... ...maar als gemeente om juist die routes open te houden... ...dat men naar het centrum kan. Maar er is één punt... Het centrum staat vol met auto's, gewoon geparkeerd. Dus je kunt wel gasten van het circuit met hun auto naar het centrum laten rijden. Maar ze kunnen nergens staan, dus ze moeten rondjes rijden. Okay. Dus wij zoeken een andere mogelijkheid dat ze hun auto laten staan bij het circuit. en te voet naar het dorp gaan. Nee, dit zijn de mensen die met de trein komen. Ik ben onverbiddelijk. De laatste reacties zijn van Michiel Demmers. Michel Demmers, neem me niet kwalijk, elke keer je naam niet goed uitspreekt. Want GBZ en Ferdinand Babich, uh, die waren alle twee op tijd, voor de tijd. Ik, ik wil ook ja. wat van meneer De Rode horen hoor. Ja. Mijn uh, compliment aan meneer Taters voor het ontvlechten van uh, regionale VVV. Dus een lokale zaak geworden. Uh, en dat gaat heel prima. Is hartstikke leuk. Dat, dat mag je zeggen? Ja, vraag. Nou komt het. Als uh, wethouder uh, economie en toerisme zijn er twee Kamer van rapporten, Waar uh, de gemeente Zandvoort uh, als uh, uh, middenstands of bedrijfsvriendelijk heel slecht uitkomt. Dus vraag 1, hoe kan dat? Uh, vraag 2 is, uh, zowel de oudere partij als de VVD... ...die hameren op verblijfstoerisme. Uh, terwijl in de plannen die dus nu uh, vastgesteld zijn... Uh, ...oorspronkelijk de 12.000 vierkante meter hotelruimte teruggebracht is naar 5.000... Dus de twee vragen zijn compact gehaald? Hoe kan je voor verblijfstoerisme zijn... ...en het aantal vierkante meters te reserveren daarvoor met helft verminderen... ...en hoe kan het zijn dat wij als Zandvoort... Gewoon slecht ervoor staan als ondernemersvriendelijke uh, uh, dorp. Terwijl we dat in 2005 nog een prijs voor hadden gewonnen. Is dat binnen de minuut te beantwoorden? Uh, ten aanzien van uh, de, de opmerking over de kaam, van Kamer van Koophandel doe ik een beroep op het historisch besef van de heer Demmers. En uh, ten aanzien van het, uh, uh, het verblijfstoerisme uh, ben ik het absoluut niet met hem eens. Dat is onjuist. Oké. Okay. Dank je wel voor de compactheid. Wordt vervolgd. Ik vond was echt eerst. Ja, we hebben in, in Zandvoort een, uh, een, een goed gemeentelijk ambtenarenapparaat. Uh, die bestaat wel uit zo'n uh, bijna 180 personen. Uh, onder andere ook met uh, dure freelancers of inleners genoemd. Uh, dat kost bij elkaar, inclusief het bestuur, bijna zo'n 12 miljoen euro. Uh, en mijn vraag aan, uh, aan u is... Uh, hoe ja, Zou u daarop willen besparen? Liefst een kort antwoord Wilfred nou, Ik denk dat er al uitgebreid over gesproken ja. is Maar uh, en, en natuurlijk als er efficiënter gewerkt kan worden Dan zal er efficiënter gewerkt worden En uh, ik denk dat we elkaar uh, gewoon uh, duidelijk, duidelijk moeten zeggen Dat als er een, uh, een, een crisis uh, of in ieder geval een moeilijke periode aankomt dat we dan gewoon eerlijk moeten zeggen van... ja, op alle fronten moeten we iets doen. En eh, ik denk dat eh, ja, de verzorging, eh, zoals wij gewend zijn van de gemeente antwoord dat we die op peil willen houden. En dat we dus heel zorgvuldig om moeten gaan met de diensten... maar ook met de mensen die erachter zitten. Dan moet je het even meedoen. We zitten echt ernstig over de tijd. En jij moet nog nee. wat zeggen. Ja, het is echt de allerlaatste. Dan krijgen we ruzie met de, de zaal en de doopassen. De aller, allerlaatste, graag kort, dank voor de korte compactheid Wilfred. Okay. Um, Wilfred daagde me uit eigenlijk in het begin, want uh, hij had, noemde het over het groenbeleid en wel degelijk heb ik dat genoemd. En mijn vraag is, waarom heeft hij als wethouder voor groen geen geld gereserveerd voor over een aantal jaren wat we met het groen gaan doen? De tweede is, um, er is in 2009 beloofd dat er een kwaliteitsimpuls kwam voor het, zou komen voor het strand. Waarom is dat nog steeds niet gekomen en Wilfred is daar verantwoordelijk voor. Uh, wat betreft de parkeergarage, eerst uh, wil de wethouder de tarieven naar 2,20 verhogen om zo die parkeergarage te gaan verkopen. En nu wil hij ineens een, een de plekken gaan verkopen. Hoe ruimt u dat met elkaar? Drie vragen, begrijp je de vragen? Ik be, uh, ja, die is niet zo moeilijk, maar die laatste die is verwarrend, want daar begrijp ik uh, de vraag wel. Maar het is volkomen in strijd met uh, wat het beleid is. Dus, uh, ik kan daar weinig uh, mee zeggen, uh, het, het is heel, de, heel duidelijk uh, de parkeertarieven die moeten in de garage 1,90 zijn en op straatniveau 220 willen wij over 40 jaar een budgetair uh, exp, uh, neutrale exploitatie hebben van de parkeergarage die nu gebouwd wordt en die door de gemeenteraad besteld is. Dus uh, wat je bestelt, wat je koopt, moet je gewoon betalen. Zo simpel is het. Dat en wil je het, wil je het anders doen, dan betekent dat dat wat je tekort komt uit de algemene middelen moet komen. Dat betekent dat uh, iemand die in de Keesomstraat woont en een fiets heeft, dat die meebetaalt aan de parkeergarage in het centrum. Ik ben van mening dat de parkeergarage betaald moet worden door de gebruiker daarvan. En uh, daar kan je, kan je van mening over verschillen, meneer De Rode. Uh, dat en is dat dus duidelijk. stellen wij non-verbaal ook vast. Uh, ten aanzien van Waarvan ten, uh, ten aanzien, uh, uh, van het groen. Uh, ik heb met de blaren op de tong moeten praten om een groen beleidsmedewerker te krijgen hier. En daar was het CDA helemaal niet zo over te spreken. Nou hebben we een groen beleidsmedewerker. En zoals u weet, duurt het altijd jaren voordat een boom een boom is. Het is eerst een takje. En uh, wij hebben een heleboel zaken hebben we nu uh, in werking gesteld. om straks van die vele takjes een gezonde boom te maken. En daar heb ik, ben ik u nooit in tegengekomen. Dat was hem. Dank u wel, Wilfred Tatis en non-verbaalzie. Strandimpuls? Uh, ja, daar wordt al vier jaar gehamerd op uh, door het CDA om een strandimpuls. Wij hebben echt geen behoefte aan allerlei nota's die in laden terechtkomen. Wij laten zien wat we doen. Wij hebben gezien wat er op het strand allemaal mogelijk is. Wij hebben het beleid dat we ingezet hebben, hebben we ook uitgevoerd. En ik kan u zeggen, de komende vier jaar, wanneer de kiezer het wil, dan gaan we daarin verder. En dan wordt Zandvoort een zeer aantrekkelijke badplaats. De beste badplaats van Nederland. En met deze woorden? Ik sluit ik die inhoud af? Dank allemaal. U heeft allemaal non-verbaal ook 80% kunnen communiceren. Dat geeft allemaal weer keuzemogelijkheden. Tot slot, heel kort. Wie is van partij veranderd vanavond? Die kan ook even met, met een rood ding gaan wapperen. Wie bent veranderd? Welke partij ben je gegaan, Leo? Ja, die hebben we. En um, ja, we kijken wie ja wie zweeft niet meer, een groene kaart. Wie is opgehouden te zweven? Want er waren allemaal witte kaarten vanavond. Wie van de witte kaarten pakt nu een groene? Zegt ik heb mijn keuze gemaakt. Ja, mogen, mogen we weten welke? Ja, dat begrijp ik ook. Oh, nou, wilt u wat zeggen? Nou, ik had een, een top drie en dat was um, groen links, uh, CDA en sociaal Antwoord En ik neig nog steeds naar sociaal Antwoord. Dat is te... De... Hoor oh, licht applaus. Hoor oh, Zijn er nog mensen die uitgezweefd zijn? Nog een... Uitgezweefd? Nee, nee. nee. Ja, ja, ja, die mevrouw met al die kies op iedereen. Ja, dat is de witte. Wie zweeft nu wel? U zweeft nog steeds? Ik zweef zweeft al jaren, volgens een heleboel mensen. En als u een keuze zou moeten maken... Nee hoor, ik maak een grapje. En? Ik hou me bezig met spirituele zaken en dat is zweverig volgens een heleboel mensen. Ze vinden dat heel concreet. Toen wilde ik even een grapje maken. Wie en wie zweeft mee? Ja, en u bent een, het laatste woord van, bent u nog een zwever? Ik hou me even vast. Nou, misschien dat het zweven nu weg kan. Uh, ik zou graag van de partijen afzonderlijk willen horen wie hun wethouderskandidaat is. Ik had het wel bedacht, maar die werd afgeraden. Volgens mij krijgen we een oefening. Mag, die vraag kunt u stellen, want we gaan er naast het naast zit in. Kunt u een biertje erbij bestellen en op die manier krijgt u... Ja, het volk spreekt? Ja? Oké. Okay. Kan u dat kort beantwoorden? De coalities met wethouders. Oké. Okay. Ik wil dat u geen, geen woord te veel vuil maakt. We lopen voor de zaken niet vooruit. En we wachten eerst woensdag tot de inwoners hebben besloten vuil te kiezen. Uh, ik ben een wethouderskandidaat voor GBZ... Coalitie met? Uh, dat hangt uh, minder van de partij af, maar meer van de persoon. Wordt vervolgd bij de bar, denk ik. Ik ben wethouderskandidaat van de Partij van de Arbeid. Yeah! Coalitie met? Met iedere partij die mee samen wil werken. Okay. Zijn er al uh, cordon sanitairs? Uh, nee, dat doen wij, dat doen wij niet aan, zolang de PVV hier niet meedoet. Applaus. Wilfred? vet? Dat is heel duidelijk. Ik ben zittend wethouder. Ik ben herkozen als lijsttrekker. Dus u kunt zelf de conclusie wel trekken. Nee, dat is ja. nee, dat is dus? Nou, als u, als u het weten wil, ik ben kandidaat wethouder, ja. Coalitie met? Wat zegt u? Samenwerken met? Uh, sympathieke mensen, zoals we dit ook de afgelopen vier jaar gedaan hebben. Oké. Okay. kan. Wij hebben nog geen kandidaat gekozen... ...en dat komt pas na de verkiezingen. Gijs, de rode CDA. Ja, misschien ben ik het, misschien is gert -Jan het, misschien is Kees het, misschien is Ander het. Ik weet het nog niet, we gaan het daarna over bespreken. En Virgil, GroenLinks. Wij moeten het ook nog bespreken. Ja. En D66, Rob de Vries. Ja, wij willen in ieder geval samenwerken met de partijen waar vertrouwen tussen bestaat. Wil je wethouder worden? Uh, ik ben voor, voor, voor... Ja, dat is de bedoeling. Ja. Daarmee toch een klein beetje... Dank u wel voor de goede vraag. Mooie afsluitende vraag. Zwevende kiezers. Nog iemand? Eenmaal, allemaal. Iemand neergedaald. Nog steeds zwevend, al die witte kaartjes. Ja, ze durven... De, moet je maar even erop duiken straks. Burgemeester, ik wil graag de microfoon snel in u teruggeven. We zijn iets uitgelopen. Pardon, maar er waren zoveel goede vragen uit de zaal. Dankjewel. Dank... Uh... Even aan Peter Schoenmaker... Ik ...denk voor de plezierige leiding... ...waarop hij u heeft meegenomen... ...en de lijsttrekkers soms het woord heeft ontnomen... ...in hun gevoel... ...dat is niet de bedoeling... ...ik hoop dat er iets... ...voor u verder verhelderd is... ...in de keuze die voor u en u alleen ligt... ...dat voorrecht heeft u... ...dat is een recht... ...en daar gaat u volgens mij verantwoordelijk mee om... ...want dat hoort daarbij... ...van rechten maak je verantwoordelijk gebruik... ...zeg ik altijd... ...ik wens u daarbij... Heel veel plezier en soms sterkte, denk ik. Want als je nog twijfelt, is het ook knap ingewikkeld. Maar ga vooral stemmen 3 maart. Ik hoop u daar te zien. En hier weer in de krocht. Want we gaan hier de verkiezingsuitslag presenteren. Tot in de late uurtjes kan ik u verzekeren. Want het tellen met potloodgestemde biefjes is wat ingewikkelder. En we willen het goed doen, dat begrijpt u. Want wij waarderen dat u stemt. Dus we gaan daar zorgvuldig mee om. Nogmaals. Hartelijk dank hier voor uw aanwezigheid, uw inbreng. De lijsttrekkers blijven nog even. In de zaal zitten ook nog andere kandidaten van de lijsten die te popelen staan om met u van gedachten te wisselen. Ik ken ze, dus bevraag ze. En vooral voor straks wel thuis. Bedankt. Dat was het lijsttrekkersdebat vanuit de grote krogdienstantwoord. We hebben veel gehoord. Ik hoop dat u uh, wat wijzer bent geworden. Daar hebben we geen hoor. We gaan de zaal in. En we gaan eens kijken of we uh, iemand te pakken kunnen krijgen. Daar komt het eigenlijk. We staan hier bij uh, Willem Paap van Sociaal Zandvoort. Lekker die hand op. schouder. Uh, lekker hè? Ja, oh. ja, Dat is ter ondersteuning. Heb ik niet nodig. Nee? Nee, ik ben hoe, ging echt, het van, uh, hoe ging het vanavond? Ja, voor mij ging het hartstikke goed. En, uh, ja, Dit soort avonden. Joh, ja, ik maak me niet meer druk natuurlijk erom. Hè. En uh, ik wacht wel af uh, wat er op me afkomt. Dat Oef. is het beste. Want als je weet wat er op je afkomt, dan ga je, je inlezen en dat moet je niet doen. Het moet er gewoon een hub zo uit je hoofd komen. Hoe vind je dit initiatief? Uh, goed. Ik heb alleen uh, mensen gehoord in uh, Oud-Noord en Nieuw-Noord dat ze het zo jammer vinden dat dit soort avonden, verkiezingsavonden of, of een lijsttrekkersdebat, niet eens een keer in pluspunt wordt gehouden. Want het is altijd in uh, de krocht. Ja, maar daarom zenden we het ook uit. Ja, dat weet ik. Maar ze ja. zullen ook wel eens aanwezig zijn, dat ja. ze deze mensen hier allemaal. Ja. Maar er is natuurlijk niks op tegen, hè? Nee, Nee, het zou best eens een keer een uh, goed idee zijn. Over vier jaar zal ik dat idee eens naar voren gooien. Om ook eens in het pluspunt zo'n uh, debatavond uh, te organiseren. Oké, okay. ik wens je veel succes uh, je de komende woensdag. En we hebben alle vertrouwen erin. Dus Hopelijk uh, wordt niet is, je weet het, social Zandvoort. Dankjewel. <laughs> Helemaal goed. Uh, we hebben hier uh, de uh, kandidaat van, uh, de lijsttrekker moet ik zeggen, van gemeentebelangen Zandvoort. Ja. Meneer Demmers, ja. uh, wat vindt u van dit initiatief? Uh, dit debat. Dit debat, ja. ja. Prima verhaal. Prima verhaal. Ik had liever gehad dat er nog meer mensen waren. Het zijn eigenlijk toch wel de zaal, zit toch wel een beetje vol met allerlei politieke volgers zoals meneer Joustra hier. Ja. Uh, te weinig ruimte voor debat heb ik gehoord. Ja, het was uh, toch een beetje te sterk gereguleerd, ik zou liever de volgende keer uh, hebben ...dat je ook mag interrumperen op een tekst van een uh, medelijsttrekker. Uh, mede, mede ja. als, die... als lijsttrekker bedoel je? Ja, dus ja. Zeg maar, nou dit is niet waar. Ik zou graag willen zeggen op een enig moment... Uh, ...waarom staan wij onderaan in de lijst A, B of C? Zegt dat het antwoord is dan historisch besef. Nou, dat is toch geen antwoord? Dan we het dan. Om te ja, dat wil was... ik Die ruimte was er niet. Nee. Oké, okay. ik uh, wens jullie heel veel succes aankomende woensdag. Ja, wij gaan ervoor. Ik wil nog één uh, ding meegeven. Uh, in het inlegveld van uh, de plannen voor de middenboulevard wordt de boulevard uh, versmouwd van 21 naar 10 meter. Vraag ik aan de oudere partij. Hoe moet je met je schoen op de boulevard? Als het 30 graden is en het is hartstikke druk. Dank u wel. Nou, daar kunnen de mensen dan even rustig over nadenken. Gaan wij uh, eens even kijken. Ik had eigenlijk uh, Virgil Baanwits nog even willen hebben, maar die is gevlucht. Die gaan we even snel uh, zoeken. Maar ondertussen, uh, Jacques, ja. vraag ik me af van de, de, de, de zaak hier in het gebouw de gebouwde is zo aardig vol. Uh, Michel Demmers zei, zei net inderdaad de opmerking van, zijn er zijn heel veel politieke volgelingen. Is dat echt zo? Of zijn er heel veel uh, kiezers ook wel die hier kwamen vanavond? Zoals die ene jongen die ik, uh, onze spreekmeester uh, iedere keer bij hadden van je 19 jaar oud. Uh, ik, die, die, die, ja. ik heb het idee dat er uh, meer politieke volgelingen aanwezig waren dan uh, mensen die uh, echt niet wisten wat ze moesten kiezen of gewoon belangstelling hadden als kiezer. Als je de gezichten hier zo in de zaal ziet zitten, dan zijn het over het algemeen toch allemaal wel mensen die op een of andere manier politiek geëngageerd zijn. Maar de luisteraars thuis zullen het uh, wel, denk ik, uh, hun kleur kunnen kiezen zoals er uh, wordt gezegd. Dat denk ik wel. Dat denk ik wel. We zijn ondertussen aangeland bij GroenLinks. Meneer Babels, Dank wel. Goedenavond. Goedenavond. goedenavond. Goedenavond. Wat uh, vindt u van dit initiatief? Uh, nou, ik vond dat uh, sommige politici op bepaalde zaken wel wat uh, concreter konden zijn. Uh, bijvoorbeeld over het stukje bezuinigingen. Ik denk dat je daar best over kunt uitspreken en dat er best al over gesproken is. Wij hebben wel heel duidelijk aangegeven waar we dat op zouden willen doen. Uh, voor ons is dat uh, besparen op de ambtelijke organisatie, uh, besparen op onderzoeken, kostbare onderzoeken, op juridische kosten en op uh, dure inleenkrachten, freelancers of consultants. Het woord zegt het al, consultants dat, uh, die worden gevraagd om te denken, maar dat is vaak nog een hoog tarief. Maar consultants heb je toch nodig? Nou, ik denk dat, uh, dat we daarmee uh, de, de kracht... ...van de werkende organisatie, laat ik het zomaar even noemen, onderschatten. En dan onderschatten we ook nog eens een keer zeg maar, de, de, de, de kracht en de, de, de, de kennis die ligt bij onze inwoners. Dus waar heb ik het dan over? Ik heb het over twee dingen waar we kennis kunnen halen. Eén, inwoners. En twee, binnen de eigen organisatie, we dan iets meer op uitvoerend niveau. Geloof maar, daar zit heel, heel veel kennis. Ja, bij inwoners die je die gaat betrekken bij consultants, die zullen ook op een of andere manier resultaten willen zien financieel. Die vraag snap ik niet. Nou, die zullen ook geld willen hebben voor hetgeen wat ze doen. Want zo is de maatschappij. Nee, zo is de maatschappij niet. De maatschappij is het zo in elkaar dat als je het hebt over concrete zaken bij mensen in de buurt. dat ze van harte bereid zijn om eh, advies te geven over bepaalde zaken. Neem nou meneer Ad Rampe. Ad Rampen kan op zijn zachtste zeg nogal. Uh, uh, ja, uh, laat ik zo maar zeggen. Uh, zich er erg mee bemoeien. Dat is al op z'n zacht gezegd. Maar vergeet niet dat meneer Rampen op heel veel stadsvernieuwingsprojecten heeft gewerkt. Wie weet dat en wie schat het nou werkelijk op waarde? Wie heeft hier nu gezegd, oh meneer Rampen, u heeft stadsvernieuwing gedaan in Enschede. U heeft stadsvernieuwing gedaan in Haarlem. Ik wil even met u praten en niet bij voorhand en jullie afschieten. En die meneer doet dat gratis. Heeft. Het heeft dus te maken met het ambtelijk apparaat en de onwelwillendheid om dat soort adviezen in, in te dienen. In te halen. Nee, daar heeft het ook weer niet mee te maken. Sorry dat ik steeds onkennend uh, antwoord op je vraag. Ik ben, ik ben niet anders mee gewend, dus dat is niet zo moeilijk. Ook okay, ik ben eigenwijs, dat is de bedoeling. Um, um... Nee, het is geen onwelwillendheid van de, van de mensen binnen de ambtelijke organisatie of van de wethouders. Want die zijn allemaal van goede wil. Waar het aan ligt is dat de wereld is veranderd. En die is nu eenmaal veranderd waarbij de mensen zelf... Meer verantwoordelijkheid willen nemen voor hun eigen omgeving En het vraagt gewoon verandering binnen een organisatie Zoals die van Zandvoort Het vraagt verandering bij wethouders die gemiddeld hier boven de 60 jaar liggen die, Ja, dat vraagt verandering En uh, ik, ik snap dat dat lastig is Maar die verandering moet er komen We kunnen niet langer wachten Nou, dan is het te hopen dat u een, een zetel uh, bemachtigt Ik hoop op twee Minimaal Twee is, uh, is uh, moeilijk denk ik, hè? verwacht je niet? Het is uh, keihard werk inderdaad voor, uh, voor één zetel. Uh, we zitten aan de, aan, aan de rechterkant wordt verdeeld over een aantal en over de linkerkant wordt het uh, verdeeld over veel meer, maar we zijn... Hoopvol en ik hoop toch nog steeds op twee. Hoop doet leven. Hè? Ja, er, zitten, er zitten een hoop aarschieren op het touw. Hè? Want het uh, zijn uh, acht partijen die uh, aasen op uh, een totaal van 17 zetels. Nou, ik wil ze geen aarschieren noemen. Ze hebben de beste bedoelingen. Maar ik denk dat onze bedoelingen wel het best zijn. Ja. Nou, ik had ook niet anders verwacht. Dankjewel. Ik uh, wens jullie veel succes met uh, aanstaande woensdag. Nogmaals bedankt. Ja. Nou, dan gaan we gewoon ook nog even naar D66. Hallo. Hallo. Bent u tevreden met de avond? Ja, ik was in ieder geval uh, buitengewoon tevreden met de opkomst. Dat had ik niet verwacht, ja. want ik heb uh, een, paar, uh, een paar keer nu wat meegemaakt. Uh, en zag eigenlijk alleen maar de bekende inkroud die er was. Uh, of dat nou bij de jongeren was, uh, er zaten vijf of tien jongeren. Uh, en uh, bij de ondernemersvereniging uh, bijeenkomst, daar zaten volgens mij drie ondernemers. Ja, ja ik ja. was daar eentje van, zeg ja. ik altijd dan maar. Uh, en, dus ik was hoogstelijk verbaasd. Ik vond het een, uh, ik vond het een pluim. Wij, uh, wij hoorden dat er um naar uh, idee van de mensen hier in, uh, in de zaal, te weinig ruimte was voor een echt debat. Uh, ja, maar ja, kijk, dat heb je natuurlijk als je acht mensen, of acht uh, vertegenwoordigers van politieke partijen hebt die je in twee uur een aantal zaken moet laten doorspreken, dan kan dat niet. Dat, uh, ik, ik begrijp dat wel. Uh, it, it, well, ik vond het wel moeilijk dat uh, je zou vragen stellen en er werden eigenlijk statements steeds ge, ja. gedaan. En dat vind ik zelf dan... Maar ja, ik ben ook een onderwijsman, uh, dus ik zeg als er een vraag gesteld moet worden, stel dan een vraag en komt ja. er, uh, kom er niet met een statement. Een statement. Maar, maar goed, uh, het is niet anders. Natuurlijk, ik had ook veel veel beter en veel veel dieper op een aantal zaken in willen gaan. Bijvoorbeeld over wat ik dan inbracht de financiën. Ja. Ik, vind het, ik vind het niet kunnen dat mensen, want ik weet dat er al gesprekken over zijn geweest op het gemeentehuis. En dat er zijn dus ook blijkbaar al ideeën over. En daar wordt dus niet openlijk over gesproken. Wij ja. hebben dat wel gezegd. Wij zeggen van nou een aantal dingen zijn niet aanraakbaar en verder willen we naar efficiëntie toe maar en ik vind het ook niet kunnen dat je zegt van nou er moet maar bezuinigd worden op de aantal ambtenaren zo ga je ook niet met je werknemers om ik ben een ondernemer en ik ga ook niet zeggen van als het slecht gaat in mijn bedrijf nou ik ga maar eens even kijken wie ik er allemaal uit kan gooien in de eerste instantie ga ik zeggen van hoe kunnen we de productiviteit omhoog halen hoe kunnen we efficiënter werken en hoe kunnen we meer aantrekken het feit blijft dat er 20% bezuinigd moet worden. Ja klopt, ja, 3 miljoen. Maar hebben wij natuurlijk in Zandvoort, zal het bij ons nooit zo hard aankomen. Omdat wij natuurlijk onze begroting voor een belangrijk deel ook uh, opgebouwd wordt uit inkomsten, uit het toerisme. Kijk, er zijn andere gemeentes van 17.000 in Nederland die het veel zwaarder kunnen krijgen. Want daar gaat het echt nominaal van hun begroting af. En bij ons het niet. toerisme loopt hier in Zandvoort ook terug. Uh, ja... Uh, Als je kijkt naar de bestedingen van uh, dagtoerisme hier ja, in Zandvoort ja, ja. en even toegespitst op het strand dat neemt min of meer dramatische uh, vormen aan, ja, ja. want uh, de mensen nemen hun eigen broodje in drinken ja, ja, mee. Ja, ja, precies. Dat is een van de redenen waarom wij uh, bijvoorbeeld met het initiatief zijn gekomen, wij, en dan zeg ik, uh, ik en een aantal mensen om mij heen, om uh, um bijvoorbeeld met Green Race te beginnen. Nou, dat is uh, uh, waarin, we, uh, waarin we dus het circuit op een andere manier willen gaan gebruiken. Uh, waarin ook een, een uitstraling zal zijn naar nieuwe bedrijven. Uh, waarin we dat ook rechtstreeks willen gaan betrekken in het dorp. Uh, zo moet je je kansen Benutten. Maar misschien moet je niet het aloude manier van ondernemen. ondernemers kunnen ook soms heel conservatief zijn. Ja. en proberen eens iets nieuws te bedenken. Nou, wij doen dat dus door zo'n stichting Green Race op te richten. en wij hebben ook het idee. en het is ook een beetje het idee. dat we dat zeg maar aan het eind van de zomer. begin van het najaar. met een enorm programma gaan komen hier. Le en... Leunen we hier in Zandvoort te veel op toerisme? Uh... Nou, ik ja, het, het, het, het is gewoon een feit dat er mensen naar Zandvoort komen en die willen hier graag wat doen. En, en, en... Uh, daar zijn wij ook helemaal geen tegenstander van. We zeggen van nou, we hebben een mooi plekje, mensen hebben het recht, net zoals ik dat heb, hè, om s ochtends over het strand te lopen, om hier ook over het strand te lopen. En uh, als je te veel leunt op het toerisme, hè, ondernemer als ik weer ben, zeg ik van, je moet natuurlijk nooit monocultuur doen. Maar als je dat doet, gaat het economisch slecht met je. Dus je moet wat dat betreft ook in, in Zandvoort, moet je wat meer diversiteit gaan inbrengen. En daar kan ik wel allemaal prachtige verhalen over houden, nu hoe dat moet. Hè, maar in eerste, wij zijn gewoon een toeristisch dorp, punt uit. Alleen we moeten dat zo in goede banen leiden dat inwoners er geen last van hebben. Vandaar dat wij ook zeggen, we moeten het scheiden. En dan mag voor mij mag een discotheek lang open blijven, zolang als de, als de, als de mensen daar omheen maar geen last van hebben. En in die zin moet je dus het met elkaar doen. Uh, en je moet ook kansen grijpen die er zijn. Uh, en en het, het, het verhaal over, nou, ik weet niet eens meer van meneer Tatus, uh, over, over investering. Uh, ik, ik, uh, een, een, een, iets waarvan ik dan, uh, ik ben de term zelfs even helemaal vergeten, dat ik niet zo, niet zo heel goed ken in die zin. En dan zeg ik van ja, het is een zich wel een aardige, een aardige kreet. Uh, maar ga nou eens concreet iets doen. Nou, ik vind dus persoonlijk dat wij met zo'n Green Race... Iets gaan neerzetten waarvan je over een paar jaar kunt zeggen, nou, dat is misschien wel een wereldtopper. Oké, hey, ja? dank u wel. Oké, okay, graag gedaan. En uh, succes woensdag. Oké, okay, ja, bedankt. Hè. Ja, oké, ja, oké. Okay, ja, okay. tot, tot woensdag, zullen we maar zeggen. Absoluut, woensdagavond zijn we er weer. Dat, uh, daar kunt u gif opnemen. Goed, Maurice. Tot zover denk ik. ik uh, denk of wel... of wil je nog iemand voor de nee, microfoon ik denk hebben? Ik denk het niet. Gijs? Gijs misschien nog even. Gijs, Gijs misschien heel even nog. Meneer, als, meneer, uh, meneer even, meneer. Wel als een van de jongsten, want ze zijn nu heel erg bezig meneer. in de politiek natuurlijk over de jongeren. Meneer. Nee, we gaan, we gaan naar de jongste lijsttrekker We gaan naar de jongste lijsttrekker van Zandvoort in Nederland, hoor ik net. Eind, eindelijk kan ik hem spreken. Nou, dag Gijs. Hallo, goedenavond. Wat, Wat vond je van vanavond? Nou, Eerlijk antwoord. Dat vroeg net een aantal, wat is er gezegd vanavond? En sommigen vonden het onduidelijk. Ik denk dat de mensen hier in de zaal blij, ik was er blij dat er meer waren dan in Hoogland, bij de ondernemers. Dus dat is in één al positief, dat het toch wel een beetje leeft, hoewel er toch een aardig aantal mensen gekleurd al waren. Maar het is toch positief dat het toch bij sommigen toch wel leeft, dat er wat zwevende kiezers zijn. En ik hoop dat ze een duidelijk beeld hebben gekregen. Wat wij hoorden, en we hebben de vraag ook aan anderen gesteld, was dat, er, dat men het jammer vond dat er uh, te weinig ruimte was voor een echte discussie. Het werd tenslotte aangekondigd als een lijsttrekkersdebat. Het was een strak geregisseerde avond. Ja, ik denk dat het ook, um, ja, dat ook... Ja, dat ben ik gewoon... ja, Het is met je eens, want het is natuurlijk... We staan hier achter acht van die uh, tafels. Uh, de, het publiek moet wat zeggen... Uh, het is ook heel goed dat het publiek wat te zeggen heeft. En dat ze op, maar wij konden onderling. Want ik had op het laatst nog wel even in, de, in een debat willen gaan. Met, uh, met uh, misschien meneer Bawits of meneer Taters of meneer Demmers. Dat had ik best wel gewild. Maar dat was helaas. Uh, ik denk ook omwille van de tijd. Want volgens mij zat het wel in het programma. Dat we aan het eind nog wat gingen doen. Daar, in, in dat opzicht. Maar omwille van de tijd is het dat denk ik niet gelukt. En dat is. Aan de ene kant heel erg jammer, want had ik wel even met meneer Demmers in debat willen gaan of met meneer, meneer Taters. Had mij persoonlijk ook erg leuk geleken. Ja, natuurlijk. Maar de algehele indruk is van leuk dat het gebeurd is en uh, goed voor een herhaling. Ja, ik denk zeker dat je dit nu moet doorzetten, want anders is het zonde. Van, uh, en ik denk ook dat je daardoor ook meer mensen bij die politiek betrokken krijgt. Dat je zegt, jongens, we doen ons echt ons stinkende best om, om mensen erbij te, te laten betrekken. En ja, dan, dan is denk ik, zulke avonden zijn daar heel erg belangrijk bij. Is het, is, oh, sorry. Nee, geen gang. Ja, je hebt het over mensen erbij betrekken. We hebben natuurlijk uh, Superpolitics het Nuf gehad. Jij bent de jongste uh, luistertrekker van alle partijen. Denk je dat door zo'n avond als dit, wat in Nuf was het ja, iets was rustiger als hier, uh, veel jongeren erbij kan gaan betrekken bij het kiezen? En hoe ga je dat zien? Ja, dat is heel, heel moeilijk te zien. Um, er is een uitnodiging gegaan naar alle jongeren die net 18 geworden zijn die voor het eerst mogen stemmen. Ik denk dat dat de burgemeester heel goed doet, dat heeft hij vier jaar geleden ook gedaan, dat was gewoon prima. Zo'n avond in, uh, in Neuf is ook goed, want vier jaar geleden, weet ik nog, toen ik er zelf was, ik kon er helaas niet bij zijn. Uh, maar het was een goede avond vier jaar geleden, ik weet dus, ik heb wel een beetje gehoord dat de opkomst wat matig was. Maar ik denk zeker, als je dat nou maar blijft doen, als je het pro probeert... Dat het, ja, het, het verdient gewoon een kans. Laten we nou niet meteen zeggen we gaan het afschaffen, want het is doodzonde. En dit soort avonden helpen er ook bij. Dit soort avonden, als ik hier binnenkijk, zitten meer ouderen. Er was één jongen van 19, die was de jongste. En de rest was ouder als 25, 30 jaar, dus die hebben al eerder gestemd. Zo'n avond als dit, ook op de radio, heeft dat nut om de, de, de jongere kiezers erbij te betrekken? Nou ja, ik denk zeker ook dat je de andere media moet opzoeken. Er zijn een aantal partijen die doen. Twitter, Hives, gewoon het gebruik van internet. Dat is voor de jongeren heel belangrijk. Op die... ja, ik weet uit ervaring, ik geef les aan 15, 16-jarigen. Het gekrabbel kan niet op tegenwoordig. Nee. Ja, en dat is dus ook belangrijk dat je je op die kanalen je gaat begeven. Om ze toch ervan bewust te raken dat het heel erg belangrijk is dat ze moeten gaan stemmen. En ja, als je hier tussen deze mannen zag staan en je ziet er eentje van 25 tussen staan... ...dan is het natuurlijk ook een heel grijze gebied, om het zo maar even te, uh, te noemen. Met alle respect over ja, ons, hoor. sta jij met je gekleurde haar in ieder geval nog uh, er goed tussen. Laatste vraag. Ik zou me zo kunnen voorstellen dat het voor de volgende keer misschien best wel interessant zou kunnen zijn... ...om twee van deze bijeenkomsten te beleggen. Eén hier in de krocht en één in pluspunt. Want ik krijg toch steeds meer en meer het idee dat de spoorbaan, die tussen het Centrum en Noord loopt, een soort barrière is. Nou, ik, ik kan je even zeggen dat, dat, dat, dat je dan niet afgelopen zaterdag in Noord bent geweest. Uh, er stond het CDA op, voor de FOMA. Uh, op het plein daar, om ook, omdat wij ook Noord belangrijk vinden dat dat bij Zandvoort, het is gewoon onderdeel van Salford ik heb er zelf ook een aantal jaren gewoond, dus het hoort gewoon bij Salford ja, maar, maar het is als, als lijsttrekker debat, niet promoten voor de vormer, maar gewoon een soortgelijke bijeenkomst als hier, nou, waarom niet, waarom niet? waarom niet, waarom niet? Maar het staat op tegen, ik denk dat er niks op tegen is, nee, want ik denk dat je meer mensen bereikt dan nog, nog meer. Ja ja ik denk dat je nu het bereikt misschien is uh, zuid dus uh, zuidcentrum en wat de koning in de buurt groene buurt oostbuurt en uh, ik denk dat je inderdaad wat minder mensen uit noord maar ik denk ik zie je toch ook wel wat mensen over de spoorbaan uh, dus ik denk dat dat zijn <laughs> Goed, hartelijk bedankt. Graag gedaan en, en tot woensdag. En veel succes woensdag en woensdagavond spreken we weer. Ja, hopen. Ja, ja. ja, dat is het niet nou, wat zeker is. Sowieso. Zeker dat weten is. gaan we hier spreken. Ik vraag moet verwachten dan de, de <laughs> Oké. Okay. Goed, ik hey, denk Sjaak. dat dit het was. Ja, zeker weten. Een mooie uh, Leuke... avond. Ja. Uh, straks schema, maar misschien was dat wel nodig. Ja, ik denk dat we anders tot uh, twee uur vannacht nog bezig waren dat met uh, debatten en vragen ja. en dat soort dingen. Dat denk ik ook. Als het goed is, zit uh, onze grote vriend in de studio. Pascal van der Beek natuurlijk. Met zijn vinger op de meest rechtse schuif. <laughs> de non-stop schuif voor de en, muziek. Uh, die mag... Uh, Omhoog, wij ja, dank u voor uw aandacht en graag tot aan de We gaan natuurlijk om 10 uur beginnen we met de live uitzending. We gaan natuurlijk ook even gebouwde Krog bedanken. Ja, Voor ja. Uh, de gasvrijheid. Kort rijden, we hebben de techniek in handen gehad vanavond. Moeten we daarvoor bedanken. Nou, zullen we doen? Ja. Ja. Nee, nee, nee jij ja, bent wel wel klaar Jacques, jij bedankt voor de presentatie. En Maurice, bedankt voor de assistentie. Graag gedaan. Helemaal gobioos. woensdagavond, tien uur. Gaan we verder vanuit de kocht en dan weten we het. Juist. Goedenavond.